Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur. Dikter Hark met het NOS-journaal. Op een boerderij in Midden-Limburg zijn dat afgelopen weekend 450 dode varkens aangetroffen. Ze zijn door verwaarlozing om het leven gekomen, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Controleurs van de dienst gingen op de boerderij kijken na een melding van de gemeente. Ze troffen daar kadavers aan die al een paar jaar oud waren. De varkenshouder zal strafrechtelijk worden vervolgd. Uit welke gemeente in Limburg hij komt, wil de VWA niet zeggen. De Iraanse president Ahmadinejad zegt dat de banden met andere landen in het Midden-Oosten door de publicaties op Wikileaks niet worden geschaad. Dergelijk kattenkwaad heeft geen invloed op relaties tussen staten, zegt Ahmadinejad. De website Wikileaks zette gisteravond een aantal vertrouwelijke Amerikaanse documenten op internet. Daaruit blijkt dat Arabische landen de Verenigde Staten hebben aangespoord om met geweld een eind te maken aan het Iraanse atoomwapenprogramma. Onder meer koning Abdullah van Saoedi-Arabië drong daarop aan. De publicatie heeft de Amerikaanse regering in grote verlegenheid gebracht. In de documenten op Wikileaks wordt denigerend gesproken over bevriende staatshoofden en regeringsleiders. Ook worden ze van onbetrouwbaarheid beschuldigd. In het oosten van Afghanistan zijn zes militairen van de internationale NAVO-troepenmacht ISAF doodgeschoten. Tijdens een trainingsmissie opende een man in een uniform van de Afghaanse grenspolitie het vuur op de zes. De schutter werd na het vuurgevecht zelf ook doodgeschoten. Het is niet duidelijk uit welk land de zes ISAF-militairen komen. Het merendeel van de buitenlandse militairen in het oosten van Afghanistan komt uit de Verenigde Staten. Nederland en België maken volgens de boekmakers nauwelijks kans om het WK voetbal van 2018 te mogen organiseren. Wie bij wetkantoor Unibet 1 euro inlegt, krijgt er 30 als het toernooi naar de lage landen komt. Nederland en België daarmee, sluiten daarmee de rij van landen die zich hebben aangemeld. Rusland is favoriet, vlak daarna komt Engeland en daarna Portugal en Spanje die het toernooi ook samen willen organiseren. Het weer bewolkt en wat sneeuw, alleen vlak aan zee komt de temperatuur nog boven nul uit. Morgen opnieuw bewolkt en koud. In de middag kan plaats door de zon even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen!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 Zandvoort Zandvoort heeft, heeft het. het Al 20 jaar En jij beleefd het ZFM in 2010 Al 20 jaar live ZFM Met, Met nu de muziekboulevard We will find a place Where there's so much space De Zoute Zee slaakt een diepe, zilte zucht. Boven het vlakke land trielt stil de warme lucht. Hey!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 She shot me she shot me.. Bang bang She shot me she shot me uh -huh. she, shot me, she, out, she out. shot me Bang bang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 Take another day, slow. Days of no regrets, I keep mine to myself, and all the things we never said I can say for someone else. And.